Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Columnist Dirk-Jan Epping wordt lijsttrekker van Forum voor Democratie... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij stopt daarom per direct met zijn column in de Volkskrant. De 60-jarige Epping zat al eerder in het Europees Parlement. Dat was van 2009 tot 2014 voor de eurosceptische Belgische partij Lijst de Dekker. Eerder werkte Epping onder meer voor Eurocommissaris Bolkestein... onder meer als speechschrijver. Hij was ook lid van de VVD... De leden van Forum voor Democratie moeten de voordracht van Epping als lijsttrekker nog wel goedkeuren. De Friese die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 willen in hoger beroep gaan. Afgelopen middag werden 34 activisten veroordeeld omdat ze vorig jaar anti-zwarte-piet demonstranten tegenhielden. De rechtbank legde de meeste van hen een taakstraf van 120 uur op. Het boegbeeld van de actie Jenny Douwes kreeg 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De vonnissen kwamen hard aan, zeggen ze. In Jordanië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval. In de historische stad Petra moesten duizenden mensen worden geëvacueerd, onder wie veel toeristen. Ook in andere delen van het land moesten mensen hun huis verlaten vanwege het water. Naast acht doden zijn er zeker 24 gewonden. Twee weken geleden vielen door hevige regenval bij de Dode Zee in Jordanië al 21 doden. Twee Jordaanse ministers stapten sindsdien op... na felle kritiek op de hulpverlening. In Enschede is een trailer gevonden met een grote hoeveelheid grondstoffen... om synthetische drugs te maken. De politie kreeg woensdag een melding van een verdachte trailer... op een industrieterrein. In de aanhanger werd 14.000 liter grondstof gevonden. Het is onduidelijk wie de eigenaar van de trailer is. De politie zoekt getuigen. Het weer in de loop van de nacht gaat het op veel plaatsen regenen, minimaal rond 9 graden. Ook overdag regenachtig, met vooral aan de kust veel wind. Smiddags is het soms wat langer droog, en dan is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht.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 Alors. alors qui dit étude, du travail, qui dit ta foute, dit les thunes, qui dit argent, dit dépense, qui dit crédit créance, qui dit tête, te dit huissif, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses qui toujours et dis divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Kitty crise, te dit monde, dis famille, dit tire-monde, Kitty fatigue, dis réveil, encore force de la veille, alors on sort.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 Alors on chance Alors on danse. Dans, dans. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl yeah. saw you girl I knew that you was something out of a story.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 Whatever you want Whatever you need ZFM Z